Nieuws van drie uur. Christian Bonenbakker met de kiezingen in Congo zijn uitgesteld tot april 2018. Ze zouden eigenlijk volgende maand worden gehouden. Het besluit van de regering wordt alleen gesteund door enkele kleine oppositiepartijen. Een officiële reden voor het uitstel van bijna anderhalf jaar wordt niet genoemd. Maar volgens de grote oppositiepartijen is het voor president Joseph Kabila de enige manier om aan te blijven. Hij zou eigenlijk eind dit jaar moeten aftreden. De aanleg van de Daphne-Schippersbrug in Utrecht ligt stil. Voor het inheizen van de brugdelen zijn zwaardere takels nodig. Die worden nu aangevoerd. Volgens RTV Utrecht kan het werk vanavond waarschijnlijk worden hervat. Het inheizen begon gisteravond onder grote belangstelling. Een van de brugdelen kon wel worden geplaatst. Maar vandaag bleek dat voor het tweede deel de takel niet genoeg draagkracht heeft. De Daphne-Schippersbrug verbindt de wijken Leidserijn Rijn en Ogenal met elkaar... voor fietsers en voetgangers. De man die gisteren in Almere Haven een politiebureau binnenreed... deed dat omdat hij kwaad was over een bekeuring. De auto kwam tussen de glazen schuifdeuren van de ingang tot stilstand. Niemand raakte gewond. De man werd opgepakt en maakte een verwarde indruk. Op Facebook toont de politie begrip voor mensen die het niet eens zijn met een boete. Maar om op deze manier je gelijk te komen halen is natuurlijk onacceptabel, zegt de politie. Het tegenvallende optreden van de Nederlandse zwemteam bij de Olympische Spelen in Rio was vooral het gevolg van onderlinge ruzies, groepsvorming en onrust binnen de staf. Dat concludeert een evaluatiecommissie na gesprekken met de betrokkenen. Nederland behaalde geen enkele medaille in het zwembad van Rio. Een van de adviezen is om de ingezette cultuurverandering door te zetten. Ook moet worden gekeken naar het kwalificatiesysteem en aan de begeleidingsstaf moet een sportpsycholoog worden toegevoegd. Het weer, vanmiddag zonnig en droog. In het noorden 17 graden, in het zuiden 20. Vanavond raakt het bewolkt en vannacht gaat het vanuit het westen regenen. In het oosten blijft het tot de ochtend droog. Later klaart het vanuit het westen weer op en het wordt zo'n 17 graden. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij zoeterwoude rijn dijk een auto in brand. waardoor de rechte rijstrook dicht is. Dat veroorzaakt 4 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 4 kilometer. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. En op de A27 Utrecht-Breda in beide richtingen. Voor de brug bij Gorkum een file van 3 kilometer. Richting het noorden heb je 10 minuten vertraging, richting het zuiden 20. Tot zover de verkeersinformatie.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 me das yo también te doy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 We hebben een zonnebril nodig nu in de studio. Want het zonnetje schijnt lekker naar binnen. Jorin Duellen en Corazon Na het nieuws en weer van drie uur. Dat was Enrique Iglesias. Welkom bij het Tweede Uur van Zandvoort op Zondag. En daarin de volgende onderwerpen. Uh, waaronder natuurlijk uh, wat wij voor u volgende week wk Wielrennen in Doha in Qatar. Met nog ruim 24 kilometer te gaan en een kopploeg van de, uh, een, een, een, zeggen, een twintigtal uh, renners. Waaronder Nicky Terftra en nog twee andere Nederlanders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 I'll see you when you get there, but until we get there, when- well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 Secreto non tekoska divitinos. Secreto. Comino por la capa. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Veroem. Enamorado. Ooh, ooh, no, no, me siento enamorado. Ay, me siento enamorado. Ooh, ooh, ooh. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Se mira mi amigo aquí ooh, ooh, ooh, sin ni una sonrisa, soledad acabando con su vida. En die staan buskando een vive enamorado. Pensando su vida, een hij guerra sin raso. de recordar. in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 Baby. Om een doorvolgen van uh, Work from Home. De nieuwe ziel voor Fifth Harmony en je het uh, Flex. Het is inmiddels uh, vijf uh, voor half vier geworden, Zandvoort. Uh, Goedemiddag. En welkom bij Zalfort op zondag. We zijn er nog uh, tot aan vijf uur vanmiddag. Ja, en EHBO, ja, dat is zo belangrijk, Albert Jan. En uh, ja, gelukkig worden er ook uh, diverse cursussen in het land gegeven. Zo ook nu in Zandvoort.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 Je zet een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 Wil je de evenementen op je gemak nalezen? Dat kan uiteraard ook via de CFM-app. Onze eigen app met ook de laatste nieuwtjes daarin. Kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Ga via het menu even naar evenementen en lees de evenementen na... waar Albert net aandacht aan besteedde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 My one solution is my queen, but she stays strong.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 You mm move -hmm. Met een mooie radioterm noemen ze de dit de een recurrent. Ja, een hit van alweer uh, een aantal een maanden geleden. Lost Frequencies, hoor je. Met Are You With Me. Ja, we gaan, ja, we gaan inderdaad gaan, gewoon uh, schakelen met uh, Qatar. Ja. ja, ongelooflijk. Onder geweldige wat, belangstelling. Ja, wat een, wat een fans daar, de nou, kant. enorm. Ongelooflijk. Uh, <laughs> goed, WK wil rennen op de weg. Uh, vreden in Doha, Qatar.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 So keeps a cat or a seven under my. He, deze muziek. Zo oud is het alweer. De t-shirt en Likes Witch zo so vlak voor het einde van uh, uur 2 alweer. Ja, we gaan eens even naar de tussenstanden van de eredivisie divisie kijken.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 Concern I won't ask nothing while I'm me where else can I turn? you're the Tot zover het ritme van ZFM, Via de kabel op 104.5.